Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Madrid wordt vanmiddag ook de grote demonstratie voor de eenheid van Spanje verwacht. Een dag nadat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid uitriep. Morgen wordt in Catalonië een demonstratie gehouden van mensen die tegen afscheiding zijn. En ook gisteravond al gingen in Barcelona honderden tegenstanders van onafhankelijkheid de straat op. Die protesten zijn rustig verlopen.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 De gevangenis van Leerwaarde krijgt een speciale vadervleugel, meldt het AD. Gevangenen krijgen daar meer ruimte om bij hun kinderen betrokken te blijven. Nu al kunnen gedetineerden meedoen aan een proefproject... waarbij ze bijvoorbeeld op hun cel mogen skypen met de kinderen... om te helpen bij het maken van huiswerk of om wel truster te zeggen. Het idee is dat kinderen er hierdoor minder last van hebben... dat hun vader in de cel zit. Bovendien is in het buitenland gebleken dat gevangenen... door dit soort vaderprojecten vaker op het rechte pad blijven. Het weer is nog zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en valt er later wat regen. Het wordt vandaag 13 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Johnson Hawker van de ANWB. Er staat momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We're falling to the ground Taxi drivers, sun is rising Down the sirens, keep on driving flashing light, oh what a night I miss you bad Het is zaterdag 28 november, eh, pardon, oktober. Het is nog geen november, hè? Nee. nee, nee, ik loop de zaak vooruit. En de tijd gaat nog een uur. Ja, uit. precies. Daar, ik ben in de war, denk ik, al bij voorbaat. Het is goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Heeft u zin om te komen luisteren en kijken? Komt u vooral hier naartoe. We zijn er tot 12 uur en uh, gaan er een leuke uitzending van maken. De koffie is zo lekker. En de koffie is heerlijk. Die wordt trouwens geschonken door Gerry Rutte. Goedemorgen, Gerry. Uh, Gerry was ook verantwoordelijk voor de eindredactie deze week. Uh, de redactie deze week was van Gert van Kuik. De techniek is in handen van Casper Geurensen. Goedemorgen, Casper. Wat fijn dat je er bent. Naast mij zit Pieter Jouwstra. Goedemorgen, iedereen. Goedemorgen. Wij gaan zo meteen beginnen met Ada Klarenbeek. Zij is ouderenadviseur en ze werkt bij het Pluspunt. En we gaan het maandelijks gesprek doen over Pluspunt. En daarna? Ja, en daarna gaan we een heleboel belangrijke mensen... Natuurlijk is Ada ook oh. erg belangrijk. Maar we krijgen hierna Jan Lammers op bezoek. En daarna komt Roy Donders. Die komt praten over de komende Pride at the Beach. Al 2018. Maar je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen met de informatie erover. En dan gaan we even naar de boodschappen en de reclame. En dan krijgen we Therese Mok over parkeeronderzoek. Ja, en dan hebben we van het einde... Uh, oh, wacht even, wat hebben we ertussen nog zitten? Nee, dat was het. Nee. Dan hebben we Femke en Ramon van Plazant. En uh, wij gaan praten, zoals we dat elk jaar doen, over het einde van het strandseizoen uh, 2017. En uh, zij mogen gaan vertellen hoe dat nou geweest is dit jaar. Ja, en we sluiten af met de furies uit uh, Ierland. Een hele beroemde groep, en die komt voor de vierde keer al naar Zandvoort toe om hier op te treden. En daar gaan we alles van horen. Oké, okay. er wordt wat gerommeld onder ons, want er schijnt iets met de microfoons te zijn, maar dat maakt niet uit. We beginnen met uh, Ada. Ada, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, nou, we hebben net al even gesproken over het feit dat. Uh, ik ben uh, nu vrijwilliger, Pieter was vrijwilliger bij Pluspunt. Dus uh, ja, dat Pluspunt dat is zo verweven hier in dit dorp. Zo belangrijk is het ook. Uh, ja. Vertel, wat is er uh, allemaal gebeurd de laatste tijd en wat gaan wij verwachten? Nou, wat er gebeurd is, is dat eigenlijk allerlei activiteiten die er zijn, die gaan gewoon door. En er worden allerlei nieuwe dingen ontwikkeld achter de schermen. En daar, ja, dat komt in de komende tijd wel naar voren. Maar voor de komende tijd heb ik een aantal gewoon praktische informatie nou, dingen. vertel. Um, waar ik mee wil beginnen, dat is de blauwe tram. De blauwe tram, daar gaat van alles gebeuren. Daar is achter de schermen ook heel hard aan gewerkt. Even voor de mensen die het niet weten. Louis Davis kreeg daar de Blauwe Tram. Ja, dat is het gebouw van de Blauwe Tram. En, uh, nou, het is de bedoeling dat daar ook allerlei activiteiten gaan plaatsvinden. Net zoals er nu eigenlijk plaatsvinden op de Vlemingstraat. Dat zal langzaam maar zeker groeien. Uh, en daar zoeken we... jullie ook vrijwilligers voor, hè? Ja, vrijwilligers zijn altijd welkom. Ja. Voor uh, gastvrouw, om activiteiten te ondersteunen. Uh, dus die blijven altijd welkom bij Pluspunt. Ja, misschien voor mensen die uh, het uh, iets te ver vinden om naar Noord te gaan... of het praktischer vinden om in het centrum ja. vrijwilliger te zijn... bij deze een oproep om zich uh, daar... Uh, maar het, zij moeten zich wel in Noord even melden, hè? Ja, ik denk dat dat op telefoon het moment is... nog het handigste is. Ja, ja. bellen ja. naar Pluspunt en je dan zeggen dat je vrijwilliger wil zijn... en dan in de blauwe tram en dan... Uh, Komt Dan komt dat goed, ja. ja. Uh, in de blauwe tram, ook samen, dat is een, uh, een uh, gericht op ontmoeting, uh, gezelligheid, creatieve dingen doen, spelletjes doen. Dat was altijd al, of dat is nog steeds, op de Vlemingstraat, maar dat gaat ook in de blauwe tram uh, gebeuren. In de blauwe tram is het elke woensdag van half twee tot vier uur. Mensen kunnen daar op zich zo binnenlopen. Dat is nu, hè? Dat is al nu. Dus dat ben... is, al is al begonnen. Dat is al begonnen. Okay. Dus elke woensdag om half twee kun je binnenlopen bij de blauwe tram. Uh, daar worden spelletjes gedaan, koffie gedronken met elkaar, uh, ja, creatieve dingen gedaan, waar mensen zin in hebben. De eerste keer als je komt en je wil even de kat uit de boom kijken... kost het niks. Daarna kost het 2,50 of 3,50... inclusief een kopje thee of koffie. Ja. En er is ook een zondag uh, in de Blauwe Tram. Er waren er drie op de Vlemingstraat. Eén daarvan gaat naar de Blauwe Tram. En dat is de vierde zondag van de maand. En wat gebeurt er dan? Eigenlijk hetzelfde. Okay. Elkaar ontmoeten kopje thee, koffie, spelletjes... en met name de zondag... dat is voor veel mensen een lege dag... dus uh, dat is fijn dat er dan... een plek is ja. uh, om naartoe te kunnen gaan. Ik heb uitgevonden... dat morgen de vijfde zondag is van oktober... dus morgen is het niet... dus het is dan de vierde zondag... in november. En op dit moment... ook van half twee tot vier uur. Oké. Okay. Verder is er in de blauwe tram... elke woensdagochtend... het inlooppunt... Er wordt koffie geschonken door vrijwilligers. Dat is gewoon om elkaar te ontmoeten, praatje maken. En je zou ook eens kunnen bedenken van nou ik heb iemand nodig die mijn uh, uh, ja, tuintje wil bieden. Kijk of daar iemand is of dat je zelf een aanbod hebt om iets voor een ander te doen. Dat zijn ook dingen die je daar met elkaar kunt uitwisselen. Verder wat nieuw is, dat begint aanstaande vrijdag, dat is een bloemenworkshop. Dat, uh, dat wordt gegeven door een bewoner uit de wijk. Ik weet niet wie dat is, maar ik denk dat het wel heel leuk is dat het een bewoner uit de wijk is die daar samen met mensen bloemstukjes wil maken. Dat is van twee tot vier, inclusief een kopje koffie of thee. En graag zelf een bakje of een schaaltje meenemen om je bloemstukje in te maken. Aanmelden is wel nodig. Of in de blauwe tram of bij Pluspunt. Vanaf vrijdag 27 oktober elke twee weken bloemenworkshop in de blauwe tram. Nou, leuk. En er is ook nog het plan om met een groepje te gaan kilten. Dus dat is met van die lapjes, prachtige dekens of wandkleden maken. Uh, waarschijnlijk gaat het op vrijdag gebeuren, maar dat is nog niet zeker. En de bedoeling is dat mensen elkaar leren en elkaar helpen. En ook daarvoor worden in ieder geval nog dames gezocht met ervaring. Die hun kennis kunnen overdragen op dames die het willen leren. Waarom dames? Kunnen de heren dat niet? Die kunnen dat wel. Doorgaans zijn de dames. Oké, okay. okay. Ja, ik bedoel maar. Bij deze worden de heren van water uitgenodigd om te komen kilten. En hun ervaring te komen delen. Het is goed dat je het zegt. Ik lees keurig op dames. Maar je hebt helemaal gelijk. Dat wat betreft de blauwe tram. Ja. Dan is er nog de vrijwilligersprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Ja. Um, elk jaar worden er een aantal vrijwilligersorganisaties genomineerd. En daar gaat een deskundige jury gaat kijken welke drie organisaties genomineerd worden. Waarna iedereen in Zandvoort kan stemmen op wie de prijs dit jaar verdient. Weet je al welke organisaties genomineerd zijn? Nou, dat is nog niet bekend. Oh, dat okay. wordt maandag bekend. Dus wie nog een idee heeft... Vandaag is de laatste dag dat je nog invloed kan uitoefenen op de nominatie. Maandag worden de organisaties bekend. En dan kan iedereen in Zandvoort stemmen op, op de, de organisatie. Op de organisatie. Ja. Waarvan, waarvan je vindt dat hij de prijs dit jaar verdient. Nou, en, en er zijn er nogal wat hè? vrijwilligersorganisaties. Hè? Ja, gelukkig maar. Ja, heel wat. Ja? Ja, ja, ja, ja, en dat ligt natuurlijk op alle vlak. Ik bedoel ja. brandweer, uh, ja. taalmaatjes, pluspunt, AMI. ZFM. Uh, ZFM. ja alle sportverenigingen, dieren te huis, nou kortom, er zijn er heel veel. Uh, de prijs gaat uitgereikt worden 28 november, s'avonds van tussen half acht en half tien bij pluspunt. Maar ik zou zeggen voor die tijd vooral stemmen. Ja. Iedereen moet stemmen. Want iedereen heeft er belang bij, ook bij alle vrijwilligers in het dorp. Dus ja, dat, houdt de boel dat mag best gewaardeerd worden. Ja, ja zeker ja. weten. Nou. Uh, de website van VIP Zandvoort, daar is alle informatie te vinden. En dan tot slot heb ik nog wat informatie over een korte cursus. Vermijd vallen en blijf vitaal. Dat is een cursus waarin mensen leren informatie krijgen hoe je een val kan voorkomen. Uh, over het algemeen zullen dat senioren zijn die uh, de cursus gaan doen is natuurlijk heerlijk als je vitaal oud kan worden. Maar als je valt, kan dat soms behoorlijk roet in het eten gooien. Dus als je... En mensen moeten zich soms bewust worden gemaakt van bijvoorbeeld de kleedjes die men het zo ontzettend leuk vindt om neer te leggen. Maar dat zijn de, de, de nekkenbrekers, zeg ik altijd. Letterlijk. Letterlijk ja, net letterlijk. de nekkenbrekers. Want, nou, ik kom zelf uit de wijkverpleging, dus ik, ik weet hoe dat werkt. Mensen hebben een kleedje, daar zijn ze erg aan gehecht. En je legt uit van, mevrouw, misschien is het toch niet handig als u dat hier neerlegt. Daar kunnen ze erg moeilijk afscheid van nemen. Maar misschien is dit dan de manier om de mensen te benaderen. Ja. en Dat ze dan iets serieuzer zullen nemen en misschien toch dat kleedje op een andere plek of oprollen en wegleggen. Ja. Dit ja, is echt gevaarlijk. Het is echt gevaarlijk. Ja, ja en het zit in kleine dingetjes. Ja. De stofzuiger die je even laat staan met de slang. Ja. Maar daarnaast heeft het ook met je eigen conditie en balans te maken. Dus dat zullen ook uh, uh, onderwerpen zijn die in zo'n cursus aan bod komen. Dat je daar oefeningen kan, wanne, kan doen. Wanneer begint de cursus? Ik moet zeggen dat ik dat niet weet. Dat staat niet op mijn foldertje. Oh. Ja. <laughs> uh, maar goed, bij maar Pluspunt kunnen ze informatie informeren. Het is een korte cursus van vijf lessen. Heel overzichtelijk. Het kost 17,50. Dus dat is niet al te duur. En informeren bij Pluspunt. En dan bij Astrid Soetmulder. Ja. Dat is degene ja. die uh, is de coördinator. alles van ja. Ja. precies. Ik heb nog wat algemene vragen. Want we gaan nu de donkere maanden in, november, december... Eh, ...toch maanden dat eh, voor de ouderen het best emotioneel kan zijn... ...als je even terugkijkt eh, wat er allemaal gebeurd is. Ja. Eh, hoe eh, speelt Pluspunt hierop in? Nou, in ieder geval, ja, door de activiteiten die er zijn... ...die gaan gewoon door, ook rond kerst. We nemen geen kerstvakantie... En tijdens de activiteiten uh, ja, is er ook wel ruimte voor uh, dat, dat mensen daarover vertellen... En, uh... Dat dat aan bod komt. En wij merken het soms zelf als uh, ja, sociaalwerkers ouderen, oudere, oudere adviseur, Dat mensen soms wat vaker aan de bel trekken. Omdat ze zich eenzaam voelen of alleen zijn. En waar mogelijk gaan we soms zelf op huisbezoek. Om, uh, om even wat aandacht te besteden aan de mensen. Of we vragen het aan vrijwilligers. Ik las ook ja. dat jullie welzijn op recept leveren. Ja. Heel bijzonder ja. dit. Ja. Dat is een, uh, uh, een project dat is uh, ja, ook elders in het land. En naar aanleiding van de andere voorbeelden hebben wij dat overgenomen. En dat is ja, bedoeld voor mensen die ja, niet lekker in hun vel zitten. Mensen met eenzaamheid. Uh, om te kijken wat er nou gevonden kan worden samen met die persoon. Om die problemen wat minder te laten zijn of wat minder zwaar te laten voelen. Uh, soms weten mensen ook niet wat er allemaal te doen is in het dorp. Dus dan is het fijn als er een vrijwilliger samen met je kan gaan kijken van nou wat is er nou in het dorp en wat past het beste bij je. En kan dat inderdaad de kaartclub zijn of uh, kunnen we koor. beter een koor of uh, de club. Uh, de British club of ja, de, gymnastiek. de gymnastiek of wil je misschien ja. Spaans leren... Ja. Of wil je iets met het Rode Kruis gaan doen. Of wil je misschien zelf vrijwilligerswerk gaan doen. Dus dat is echt op, bedoeld om op maat met iemand te gaan kijken. Van wat zou nou een bijdrage kunnen leveren? Zodat je je weer, ja, ik zou bijna zeggen wat meer mens voelt. En dat je vindt dat je weer van meer betekenis bent voor jezelf en misschien voor anderen ook. Ja. En eh, jullie hebben er al een beetje ervaring mee. Loopt dat project? Um, of moet er meer aandacht aan worden besteed? Er kan wel wat meer aandacht aan besteed worden. Het heeft een tijdje een beetje stilgedaan. Ik ben er zelf ooit mee gestart en uh, ik ben wat andere werkzaamheden gaan doen. Dus nu heeft mijn collega heeft het uh, overgenomen. Er zijn weer nieuwe vrijwilligers geworven, die zijn allemaal weer getraind. Dus eigenlijk staat Astrid te trappelen om uh, mensen die graag uh, willen gaan meedoen aan dit project. Ja. Leuk hoor. Ja. En tot slot, jullie hebben een geweldig feest gehad. Een paar weken geleden. Het feest. Het fooienfeest, ja. ja. Wat leuk is ja, dat. Ik, ik mocht niet mee, want ik was, nog ik was toen op het randje nog net <laughs> geen vrijwilliger. Maar ik heb wel voor jullie de receptie bemand, terwijl jullie oh, weg waren. Ja. Dus daar heb ik toch een klein maar, beetje nuttig Kan je er iets over vertellen, het feest? Uh, ja, het was, het was heel erg leuk. Um, nou, er waren heel veel vrijwilligers. Mensen geven een fooi af en toe bij iets als het ja. ja. gedaan is. mensen die gebruik maken van onze diensten... geven een fooie. en uh, dat wordt in de pot gestopt. Dat kan letterlijk een tientje zijn, maar het kan ook mensen zijn die wat geld storten op de rekening. Nou, Dat wordt verzameld en één keer per jaar wordt dat, komt dat ten goede aan de vrijwilligers van Pluspunt. Dit jaar hadden we allemaal verschillende uh, uh, activiteiten... waar de vrijwilligers op in konden tekenen. En ja tot slot hadden we een gezamenlijke borrel en heerlijk gegeten. En bijvoorbeeld een van de activiteiten was... Uh, we zijn geweest in de escape room. Middag ja, ja. Acht mensen zijn daar geweest en die hebben daar hun best gedaan om... Uh, om eruit te komen. Om eruit te komen, wat niet gelukt is. Nee? Nee, nee, nee. nee. Volgens mij zijn er ook mensen naar het casino geweest... Uh, die konden er ook niet uitkomen. <laughs> dus zo was er eigenlijk voor elk wat wils. En had elke vrijwilliger met, in een klein groepje met anderen een hele leuke middag. En aan het eind van de middag kwam iedereen bij elkaar om uit te wisselen. Gezellig wat te drinken. En we hebben heerlijk gegeten. Kan niet anders zeggen. Ik gun het alle vrijwilligers van ja, harte. Zeker, zeker. Leuk dat dit ook kan. Ja. Nou, dat vinden we ook wel belangrijk om de vrijwilligers ja, te waarderen voor, uh, voor hun inzet. Want het is niet niks. Nee, precies. Ja. We zijn weer een beetje bij. We zijn weer bij. Uh, nog even terug naar de blauwe tram. Uh, daar worden vrijwilligers gevraagd. Dat, hè, dat moet nog gaan lopen. Uh, ja, kunnen het, begin ook, is er. het begin is er ook vooral mensen uitnodigen om daar naartoe te gaan om gebruik te maken van de diensten van, de, van, de, van het pluspunt in de blauwe tram. Ja. Heeft hij een andere naam uh, gekregen of hoe, hoe gaat dat heten? Volgens mij blijft de blauwe tram gewoon de blauwe tram heten. Dat blijft zo. Ja, dus... ja dat blijft gewoon. Pluspunt: zo. in de blauwe tram of gewoon blauwe tram? Doe maar blauwe tram, blauwe tram. de blauwe trein, De ja. blauwe <laughs> trein. Dus bij deze mensen. Ga daar vooral naartoe als je denkt uh, dat je iets uh, wil, uh, nou, wil doen. Of als iets wil meemaken. Als je een paar uurtjes over hebt. Als je een paar uurtjes over hebt. Maar ook de oudere mensen of de mensen die behoefte hebben aan de contacten. Ga daar vooral naartoe. Hè, woensdagmiddag. woensdagmiddag. Da dat is natuurlijk uh, de eerste start. Ga daar naartoe. En als je daar zit en je spreekt met de mensen daar. Dan hoor je vanzelf wat er allemaal mogelijk is. En of dat er iets bij is wat geschikt is is voor jou of ja. voor degene die dat. Want het een gaat. komt vaak het andere ja. als je maar ergens begint. Ja. Het is de eerste stap altijd. Ik kan me dat ja. herinneren dat er mensen zijn die het ook heel moeilijk vonden om bij pluspunt naar binnen te stappen. Als je dat eenmaal gedaan hebt van oudere mensen die ik dan ken, die zeggen allemaal het is daar zo gezellig. En is daar zo'n fijne sfeer. En wat voor problemen je ook hebt of wat voor issues je ook mee zit, er is altijd iemand die naar je luistert en die je kan verwijzen naar een hulpdienst. Uh, dus ga daar ja. vooral Naartoe. Geweldig. Dank voor je komst. Dank je wel. Nou, gedaan. En fijn fijn Dus we gaan de agenda even doen. Uh, ik, ik wil trouwens nog wel even één ding zeggen. Ik was gisteravond bij het Wapen. Want dat was de laatste zangavond in het Wapen. In de situatie zoals die nu is. Er gaat namelijk verbouwd worden bij het Wapen. Hoe lang duurt dat? Uh, zij zijn dicht. Uh, en volgens mij gaan ze 4 november gaan ze weer open. En uh, nou, dit was dus... of Nee, ik, ik moet het anders zeggen. 4, 4 november gaan ze dicht... 4 november gaan ze dicht. En dan zijn ze. Een maand dicht. En dan gaan ze, geloof ik. 3 december gaan ze weer open. En in de tussentijd, repeteren jullie dan? Wij gaan naar uh, Rabbel. Ja? Uh, Rabbel heeft uh, zijn zaak. Uh, Marcel heeft dat. Uh, die heeft de zaak uh, beschikbaar gesteld. Zodat wij niet onze uh, maandelijkse zangavond hoeven te missen. En gaan we dus daar repeteren. Gezellig. Dus uh, hartstikke goed. Dankjewel, Rabbel. En uh, succes, uh, het wapen. in jullie verbouwing. Want dat zal best wel nodig zijn. Goed, uh, het is uh, ja. Vandaag dus de open kampioenschap garnalenpellen bij Café Het Juttertje. Dat is dus uiteraard bij Talassa op uh, strandtent 18. Groot feest. Groot feest. Ik ben er een aantal keren bij geweest. Dat gaat me vandaag niet lukken denk ik. Alhoewel misschien dat ik een staartje kan meemaken. Want ik heb een wedstrijd vanmiddag uh, op de golfbaan. Maar um, in ieder geval, uh, dat is dus vanmiddag. Dat begint om vier uur. Dus als je zin hebt om uh, mee te pellen, dan kan dat volgens mij nog. Je kunt je misschien nog opgeven. En anders kun je gewoon gezellig kijken. En alles wat gepeeld Pelt is dat wordt uh, verwerkt in allerlei lekkere hapjes, dus uh, die worden ook uitgedeeld. Ja, je... Ik zeg uh, ga naar de lassa. Vorige week is er uh, veel uh, gevangen. Dus uh... ik denk. Ja. En en morgen hebben we weer zo'n festiviteit, want uh, de serviceorganisatie de Lions hier in Zandvoort die organiseren een kroegen Brits wedstrijd. Zo. Tien kroegen in Zandvoort. En daar komen 350 deelnemers uit heel Nederland. Het heel Nederland, die komen naar Zandvoer toe. Om te bridgen. begint tussen 9 en 10 verzamelen in de krocht. Elk. En dan zwerven ze uit naar de kroegen, spelen een aantal spelletjes. En dan naar de volgende kroeg en dat gaat de hele dag door. En dat waait dan zo door het hele dorp heen, ja, dat er, kun je wel zo zeggen. Dat is toch leuk, hè? <laughs> ja, dat is prachtig. Ik mag nog niet meedoen, want ik, uh, ik, ik, ik heb pas mijn derde britsles gehad. Dus dat wordt, uh, dat wordt nog niks. Ondertussen ja. is uh, aankomen rennen, Jan. Goedemorgen, Jan. Ja, Fijn goedemorgen. Dat je ja. Er bent. goedemorgen Jan. Ik dacht 11 uur, maar het is uh, ja, dat is de wintertijd. Ja, ja. ja, ja Die nee, had hem al <laughs> ja. gedaan. Nou, cheers. Ja. Fijn dat je er bent. Nou, Jan, uh, ja. dan zien we elkaar weer. Dit ja. is continu. Ja. Pieter wist ja, dus niet dat jij in Zandvoort woonde. Dus ik heb ik dacht nee. nog altijd Noordwijk. Ja, Katwijk heb ik poosje gewoond. Ja. Daar hadden we onze werkplaats voor ons raceteam. Dus ja. uh, nee, we zitten alweer. Wat is het? niet jaartje of... Twee, denk ik. Euh, zitten we ja, misschien wel drie? Ja, volgens lekker mij wel. Lekker dicht bij de familie. Ja, heerlijk. Susje, Hartstikke leuk. En, uh, ja, dat is leuk. Ik ben natuurlijk een poosje de hele wereld uh, altijd rond geweest. Ja. En uh, ja, dus, dus eigenlijk waar ik in Nederland woonde, maakte als men in de buurt van Schiphol was, was het fijn. Maar nu, hè, met de circuit is het natuurlijk voorzelfsprekend, heb ik best de loopafstand van het circuit ja, en, en, de en de golfbaan. De ja. golfbaan is nog dichterbij, dus, dus ja, dat. Ja, je bent een blijfzandvoerder hoor. Ja, nou, maar het is heerlijk. Maar wat je zegt, ook lekker in de buurt van uh, mijn zuster Hans en App. En uh, nou, mijn andere broers wonen allemaal. Uh, de verste woont in Alem. Dus uh, nee, het is allemaal leuk. Allemaal Gezelligheid, zo is dat. Um, ja, ik kan, ik kan wel je hele geschiedenis gaan belichten. <laughs> ja. Want die is lang. Nee, uh, je, je, bent bezig, ja. je, je bent nu 61. Ja. Ja. Het is hem niet aan te zien, hè? Hey, nee, nee, nee, nee. Het ziet er nog de... steeds uit als een jonge god. Die We zeggen het man, gewoon. De man die blijft jong. Ik, ik kan me nog herinneren. Toen was ik... Uh, ik, ik ben nu twaalf jaar ouder. Uh -huh. Dat ik op het verlengde van de Thijsjeweg stond. En ja. daar stond jij als jonge jongetje met een, een, een tuinslangetje het asfalt te nat te maken. Ja, met de olie nou, in de dat, baan. ja, dat was de allereerste slipschool. Ja? Dat is ook het leuke dat, dat ik daar nou woon gewoon, he. He, Precies. Waar uh, Slotermaker ooit begonnen is en, en de allereerste slipschool. Maar daar... Met een klein caravanetje erbij. Ja, ja, maar daar, daar is uh, Tony Zwanenburg is daar wel begonnen. Ja. He, mijn, mijn voorganger. Ja. En, uh, maar ik ben zelf op de slipschool toen hij daar naast de, de hoofdingang zeg maar, lag. Ja. Ja, dus waar hij nu ligt is zeg maar de, de, de derde locatie. De eerste was dus de Jakbertijsenweg. De tweede was uh, vlak voor de tunnel. Van, van de ingang bij het circuit. En nu ligt hij gewoon bij de hoofdingang tegenover het hotel. Dus... Uh, ik was bij de tweede generatie. Was, uh, wanneer was dat? Uh, 62, denk ik. Met, uh, even kijken, zal ik dat goed? Nee, 68, 68. 62 was ik 6. Nou, Vroeger was ik ook niet bij. Nee, maar nee. goed, je was wel heel jong toen je daar al mee bezig ja, was. Ja, nou, gewoon één feest natuurlijk. Dat, uh, tot, tot op de dag van vandaag heb ik het idee ik nog steeds een jongensdroom uh, vervuld. Dus en wat en het, vertel, de sloot, wat zei hij dan tegen je? maken? Nou ja, dat is nog wel het een en ander geweest natuurlijk. Hè. Dus, dus, maar Was hij streng? Maken. Was streng? Nou, nou, dat viel hem mee. Ja, streng en rechtvaardig. Dan uh, de, de, heb ze hem op zijn slechtste uitgedrukt. Dus hij dat, woonde hè. achter hem op de Brederode Straat. Ja, hij was een mooie kuddel hoor. Want ja. uh, als je ziet wat er nu allemaal gaande is. Met allemaal van die, van die enge oude mannen met jonge kinderen. En noem maar op. En als je dan ziet dat Rob, die was zo in die periode dat ik hem kende. Zat, die, uh, hij was 50 toen hij overleed. Dus ik heb hem tussen zijn veertigste en zijn vijftigste helemaal meegemaakt. En als je dan ziet dat hij gewoon zo gepassioneerd met, uh, met gewoon uh, jonge jongens, zo'n zo beetje 10, 11, 12, weet je. En, en dan, hey, ik was uiteindelijk 16 toen hij mij in de racerij hielp. Maar dat hij dan gewoon daar uh, als de slipschool klaar was, dan ging hij gewoon het circuit op en dan ging hij hier leren rijden. Uh, hij nam je mee. Uh, ik, vier, ik ben uh, vier dagen met hem naar Frankrijk geweest of zo. En dan in de auto gewoon daar naartoe. Wimloos ook. Ja, met... Wimloos ook. En hij vond het gewoon heerlijk om gewoon met. Uh, ...met die jonge jongens uh, op te trekken. Ik denk dat hij zelf eigenlijk... Uh, ...een jonge jongen was in zijn hart. Nou, hij heeft in, ja. in, in die periode zat hij zelf, denk ik... Uh, ...zat hij in het Jappenkamp. En, oh, ja. uh, en dat, daar heeft hij hele nare herinneringen aan overgehouden. En ik denk dat dat een beetje... Uh, ...doorgeleefd heeft. Dat hij, dat hij dan graag ons wilde geven... ...wat hij in die tijd gemist heeft. En uh, ja, dat was fantastisch. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat uh, gewoon hartstikke leuk. Altijd alleen maar bezig zijn. Altijd de pedagoog toch wel hoor. Je ja, altijd iets bijbrengen en van zo doe je dat niet. En dan ook voornamelijk karaktermatige dingen. He, dus, dus niet, niet gewoon uh, he, allemaal uh, van een hoog moraal of wat dan ook. Maar gewoon uh, dingetjes die karaktermatig gewoon deugden. En dat was heerlijk. Heb ik nog tot op de dag vandaag, uh, van vandaag plezier uh, van. Het was een unieke man. Maar het overal scheidt aan. Hè? Met zijn vliegtuig onder de brug door. Ja, nou, ja, het was niet allemaal even sterk. Wat die deed natuurlijk. Maar uh, dat, dat soort dingen. Het was gewoon die eeuwige kwaai jongen. En, ja. en uh, dat dat, dat ik, ik, ik zou mensen dat zeker niet adviseren allemaal. Want, uh, ja. hij is dat ook, kan ook niet meer nu natuurlijk. Hij is er ook geen honderd meer geworden. Maar uh, ja, dat, dat, hè, wat ik leuk vind is dat, dat uh, hè, mijn zoontje René van negen... Uh, van, van die, die, die heeft uh, zeg maar, uh, een paar maanden geleden moest hij spreekwoord geven op school. En uh, toen uh, kwam die zelf ermee van... Nou, ja, dat wil ik dan wel doen voor opsloten maken. Want uh, die mag ook wel wat meer aandacht hebben, zei hij toen. Dus, ja. dus dat vond ik hartstikke leuk dat uh, dat, dat toch nog doorleeft. Oké, okay, Jon, maar dan. Uh, je hebt geen rijbewijs, niets, en dan word je in de auto gestopt. Van, ja. uh, laat even zien: een 360-graden slip. En dan ben je 12, 13 jaar. Nou, ik denk dat als er één rode draad door mijn leven is, is het wel spontaniteit. Omdat dat, he, de, de, he, dit verhaal, dat, dat kennen de, de, de insiders wel. He, maar dat was toen Gerard Bakkenhoven, he, de zoon van de plaatselijke houthandelaar. En uh, Harry Zandvoort, ook de zoon van de plaatselijke uh, ijzerhandel. Ja. He, dus met hout en ijzer is het begonnen. Want uh, die twee zaten op, uh, op de LTS Sint-Peters. En dat beetje school wat ik heb gehad, was dan daar ook. Dus ja, die hadden hele stoere fietsen, alle twee rood in de Shell kleuren en met allemaal mooie stickers erop. En uh, als klein jongetje roep je dan gewoon van, van jongen, waar heb je die stickers vandaan? He? Dus, dus het was eigenlijk gewoon stickers, dat, dat, dat, dat deed het al voor me. Laat staan, auto's en slippen en racen. En toen zeiden ze, ja, bij sloten slotenmaken, ik dacht meer aan iemand die een nieuw slot in je deur zette... Uh, dus uh, ja, daar werken wij, werk je daar? Ja, wat is dat dan? Nou, de slipschoons. Oh, kan ik daar ook niet werken dan? Hè? Zo, zo lekker simpel gaat het allemaal. Ja, nou, dat moet je maar vragen. Het is dus gewoon, uh, wat was ik, 11, 12. Dus ja, ik ben daar een keertje heen gegaan. En twee keer en drie keer. Want hij was er in Monte Carlo aan het rijden. Dus iedere woensdagmiddag ging ik maar even kijken of hij er was. En, uh, en dan, op, dan ga je je korte broek er naartoe. Ja, en op een gegeven moment is hij er. En dan denk ik, ja, we sloten maken. Het is, het is wel, ik zeg altijd, maar het is net of je met vrijheidsbeeld stond te praten. Want de man heel charismatisch en niet in in de blauwe ogen en uh, dus toen zei ik mag ik hier uh, mag ik hier misschien werken dan zei hij, ja hoor ga je gang maar <laughs> en dus dus uh, ga die jongens me helpen met de auto's wassen zo was die nou en dan keek die dat even een poosje aan en, en uh, hij was alleen maar karaktergedreven. Als hij echt zag dat je alles, alles gaf en verder niks terug verwachtte, dan, dan dacht hij van nou, dat is, dat is een roeie. En niet om je uit te buiten, hè, want, want uh, hij, uh, hij deed eigenlijk... Geld kreeg je niet, geen salaris. Nou, hij deed eigenlijk net alsof hij je uitbuiten, zeg maar, maar. Maar dat was meer de karaktertest. Hè, want want dan, uh, ja, dan was je zomaar een paar weken aan het werk en dan kon hij zomaar tegen zeggen van uh, nou, je hebt hartstikke goed gewerkt. Hier heb je een extraatje. En dan kreeg je altijd veel meer dan je zelf had durven vragen. He, dus uh, en op een gegeven moment wist je gewoon zo werkte het. En dan hadden we wel eens uh, he, jonge jongetjes die er dan bij kwamen en die, en die zeiden dan na anderhalve week van, van ja sloten maken. Ik, ik werk nu al een week en ik heb eigenlijk nog helemaal geen geld gehad. Nou, dan stonden wij in de keuken al dachten we, nou die is al. Klaar! He, dus die is, die is weg. Dus dat was gewoon bij maken en dat is wel een beetje de story of my life ook. Gewoon alles geven en niets terugverwachten. Dat, dat, uh, uh, ja... He, maar dan zegt je op een gegeven moment, stap nu maar eens in die auto. Nou, dat gaat je leren. Ik had al een klein beetje rijles van mijn broer gehad. Uh, Ab, die uh, deed ja. toen voor rijschool komen lesgeven en zo. Dus ik had al een klein beetje op de brede rode spraat, notenbenen, pa Parkeerterrein erachter. Nou, notenbenen en bij toeval tegenover het huis waarop fotomaker ja, ja. maken destijds woonde, 126. Ik daar, weet het, ik woon ja. rechtboven. Ja, nou ja, goed. Uh, daar op die parkeerterrein, dat, dat lange parkeerterrein, uh, daar leerde Ab mij een klein beetje auto rijden. Ja. En met, met die baan Basiskennis kon ik al gelijk bij de slipschool uh, Had ik al een beetje een letterlijk en figuurlijk rollende start En Rob leerde mij dat slip en het autoracen. En hij kocht mijn eerste raceauto En uh, ja, ik won mijn eerste race Ik werd gelijk kampioen Op uh, mijn zeventiende en toen uh, naderhand Europees kampioen Formule 3, hij uh, deed voor mij de eerste betaling van uh, 100.000 dollar uh, bij Shadow, waar ik mijn eerste Formule 1... Het is niet niks hè? Nee, waren allemaal Potverdorie. dingen... Potverdorie! En hij heeft daar keihard voor gewerkt hè, dus... dus uh... Behoorlijk zijn nek uitgestoken. Ja, absoluut. Dus ook mijn Formule 1 uh, carrière heeft hij gewoon de kick-off uh, voor gedaan. En, en wel heel jammer en heel triest natuurlijk dat hij in datzelfde debuutjaar, uh, dat ik net in de Formule 1 zat, dat hij overleed. Ja. En, ja. uh, maar goed, het, het, het, het, uh, ik zeg altijd maar zo dat hoe triest het ook is als iemand overlijdt. De, de liefde is onsterfelijk. En, en uh, weet je dat ondanks het feit dat, dat, dat je hem natuurlijk mist op, op heel veel momenten. Is, is, is dat gewoon, uh, dat contact, hè, dat, dat onderliggende, onderhoudse contact, dat is, dat is alleen maar sterker geworden. En je bent niet uh, stil gaan zitten. Het is uh, na de Formule 1, uh, Dakar, Le Mans, uh, je noemt het maar op. Uh, ja. uh, elke ja. dag televisie voor interviews en dergelijke het blijft doorgaan nou, het is, het is leuk. In de eerste plaats uh, heb ik mijn leven lang natuurlijk gewoon uh, uh, hey, autosport altijd gedaan. Dat is toch een beetje naast, naast mijn eigen lieve. Maar is, uh, is dat de liefde van mijn leven natuurlijk. Hè? Dus, dus uh, dat, dat, autosport is het altijd voor mij geweest. En dan krijg je zo'n moment dat het eigenlijk uh, een beetje weg hebt. En dan had ik twee uh, dingen waar ik geluk mee had. In de eerste plaats is dat Max Verstappen. Hè? Want, want uh, anders, als, als, als we Max niet hadden gehad, dan, dan had ik wel heel veel kennis en zijn ervaring van, van de autosport gehad. Maar dan kun je er verder niks mee, weet je. Dat hoef je niet in de wachtkamer met de tanden te zien. Maar, maar we vallen. wel zijn, afgezien van die affaire vorige week in Amerika. <lacht> ik denk dat Red Bull enorm zit te brullen van het lachen. Zoveel reclame als er voor Red Bull wordt gemaakt. Ja, nou kijk... Uh, eh, eh, elke kranten, ja, er worden millimeters geteld. Hoeveel keer Red Bull wordt genoemd? Nou... Uh, dat is goud geld. Kijk, uh, Red Bull die, die die doet ook Formule 1 racen als als marketing uh, ja. uh, uh, gewoon doel. Hè? Dus, dus een de... relletje komt goed uit. Ja, nou, dat is niet het eerste relletje natuurlijk. Hè. Dus, dus dat, dat gebeurt gewoon op dat niveau van de sport. En uh, het is altijd het eeuwige gevecht met, met, uh, om het stukje asfalt. En dan is het ook altijd, net als met voetbal, het eeuwige gevecht om de arbitrage. Ik bedoel, uh, we hebben een weekend weer van Eredivisie en uh, internationale voetbalwedstrijden. Nou, morgenavond uh, hebben we gewoon gesprekken over slechte arbitrale uh, ja. beslissingen. Dus, dus die zijn er altijd geweest en die gaan er altijd zijn. Maar afgezien daarvan, gewoon reclame technisch is deze hele affaire voor Red Bull uitstekend? Ja, maar het is gewoon een keuze. Het is gewoon een beslissing. He, dat is, dat is uh, natuurlijk een bedrijf dat uh, wat gewoon... Uh, als ze dit niet doen, dan moet je gaan afvragen... op wat voor andere manier zouden ze dan ja. zo'n groot publiek kunnen bereiken. Ja. Nou, Dan heb je het over de, de, de EK, WK voetbal, uh, Olympische Spelen, uh, dat soort dingen. Nou, uh, ze zijn bereid daar behoorlijk wat in, in te investeren. En, uh, nou, dat, niet, niet bereid. Ze beslissen dat gewoon. Ja. Ze trekken daar gewoon een, een x-bedrag voor uit. En ik denk dat als je dan kijkt wat zij aan waarde voor hun geld krijgen. Dat, uh, dat is ongelooflijk. Ja. Maar je hebt ook hele grote bedrijven, zoals Coca-Cola en noem maar op. Ja, ja. Die kunnen die beslissing ook nemen. Die hebben die beslissing niet genomen. Een heel conservatief beleid. Ja, Heineken heeft ook altijd gezegd: van, van nou, alcohol en autosport, hè, dat gaat ja. niet samen. Hè? Natuurlijk gewoon, ja. Als, als, als, als een uh, gezond denkende De consument. Ja, denk ik dan. Hoezo? Uh, ja. Gaat dat niet samen. Ze willen we nu wel mee. Nou, nu, nu, nu in één keer staat overal Heineken en autosport. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ja, maar dat is alcoholvrij bier. Ja. Ja, te, ja. Te, ja. Je, dus, dus in de eerste plaats vind ik het uh, vanuit twee, uh, twee invalshoeken, vind ik dat, dat uh, ja, bijna een belediging voor de intelligentie van de consument. He, welk gezond denkend mens uh, kan nou denken dat als Heineken en autosport samengaan, dat je daarmee suggereert van nou je kunt rustig uh, met alcohol. Het gaat niet over Heineken, het gaat gewoon over alcohol ja. en autorijden. Die moet je gewoon niet combineren. Als je dat wel doet, ben je gewoon aardsdom ja. en neem je gewoon onverantwoorde Eens. risico's. En, en, en, uh, het, en als je gewoon, hè, dan kun je beter eh, betrokken zijn bij die autosport. En dat alleen maar duidelijk maken. En dus wat ze nu doen is prima. Hè, maar ze sponsoren natuurlijk ook evenementen en circuits. Hè, ze willen niet gezien worden natuurlijk, met winnen en verliezen. Dus ze gaan niet op een auto staan. Als je een Jan, sponsort. ik ontbreek je eventjes. Ja, ja. Want ik ken je op het moment dat je enthousiast bent. En daar ben je. En daar gaat het achter elkaar door. Hm. Eh, Dakar zit eraan te komen. En volgend jaar voor de 24e keer Le Mans. Ja, nou daar ben je mee bezig. Je ja, ja, bent 61. Nou, ik, ik ben nu even met dit interview bezig. En alles wat erna <laughs> komt, dat, dat <laughs> zie ik wel. Nee, dus... dus uh, hè, dat uh, Dakar ga ik zeker niet doen. En, uh, niet? Op, nee, nee. No. Nee, daar ben ik mee gestopt. Dat heb ik al twee of drie jaar... Doe ik dat Le, Le Mans, volgend jaar, voor de 24 e keer. Ja, dat, dat alleen... Uh, hè, dat, als ik volgend jaar meedoe, zou dat de 24 e zijn. Maar dat is geen beslissing die aan mij is. Hè. Dus, dus uh, Frits van Heert heb ik nu net uh, met Jumbo uh, een heel jaar mee gereden. En met Rubens Baricello in Le Mans. Dus dat... Uh, was allemaal hartstikke leuk. En uh, voor volgend jaar uh, is het aan hem om te besluiten wat hij gaat doen. En welke rijders hij daarvoor uh, neemt. Dus uh, of ik daar dan weer uitgezocht word. Dat, uh, hele gedreven lukken. man. He, die man van de hey, ja, ja. ja Twintig jaar geleden heb ik hem eigenlijk zo'n beetje leren kennen. Toen had hij maar een paar supermarkten. 1, twee of drie. En hij heeft er nu bijna 600. Dus, ja. dus, uh, ik heb hem in, uh, op tv toen gezien uh, ja. met het interview. En ja. ik moet zeggen dat ik, ik, hij, kwam, hij komt heel sympathiek over. En heel, ja, het is een echt mens. Laat Absoluut. ik het zeggen. Zo zeggen. Nou, hij heeft een, een, een, een, een, gewoon een enorm empathisch vermogen. Ja. Dus, dus, dus. Uh, en en uh, ja, ik heb hem leren kennen als iemand die, die, die echt geobsedeerd is door uh, uh, gewoon uh, een klant tevreden te maken. Ja. En als die klant maar tevreden is, dat is bij hun nummer één. En daarmee is hij toen in die beginfase, hebben ze de formule van Jumbo bedacht. Nou, dat sloeg gewoon gigantisch aan. En dat is gewoon eigenlijk heel simpel. Gewoon zorgen dat, uh, dat die klant tevreden is. That's ja, ja. it. En dat is uh, Jan, ik heb nog een laatste vraag. Ja. Vanavond en morgen hebben we Mexico. Ja. Een korte analyse. Uh, nou, ik, ik denk dat, uh, dat ja, van, van uh, in, in uh, de vorige race in, in Amerika, uh, toen waren er nog vier te gaan. En toen heb ik eigenlijk geroepen van nou hij gaat er nog wel één of twee winnen. Dus, dus uh, van, van die laatste vier races, nou vorige, vorige week is dat dan uh, net niet gelukt. Uh, mijn optiek, omdat ze net even een pitstop te veel maakten. Maar die had hij zelfs met uh, de 16e plaats starten, had hij die, die kunnen winnen. Ja. En, uh, en ik verwacht ook nu, uh, zowel uh, aanstaande zondag als die laatste... De laatste twee races die er aankomen komen in Dubai en, uh, of Abu Dhabi en uh, uh, Brazilië. Hij, hij kan alle drie de races die er nu nog zijn, kan hij er uh, minimaal één nog van winnen. Dus dan krijgen we de Grand Prix ooit in Zandvoort. Zou kunnen. Uh, als, je het, uh, als je het gewoon eventjes... Uh, uh, ja, als je je laat hinderen door kennis, dan, dan, dan zeg je van nou hè, dat is bijna onmogelijk dat die weg gaat komen. Was ook een beetje dan belicht tegen de achtergrond en, en het besef dat Ecclestone de man was die daar de dienst uitmaakte. Ecclestone is nu weg. Uh, en, en we hebben nu een, een modernere uh, eigenaar eigenlijk. Hè? Dat, dat, uh, Liberty Media is dat uh, de nieuwe eigenaar. En die zijn heel erg gericht op de consument en op de populariteit. En die willen echt gewoon dichter bij het publiek komen. Als je ziet wat voor populariteit Max heeft, ook wereldwijd, niet alleen in Nederland, dan zou je in één keer het weer wel logisch vinden dat er in Nederland een Grand Prix, Grand Prix komt. komt. Ja. Maar er is een gigantische investering voor nodig. En uh, niet, niet voor, uh, voor één jaar. Maar dan moet je zoiets voor drie, vier, vijf jaar gaan doen. Um, hè, dus dan moet je ook nog gewoon de kosten van het organiseren van zo'n Grand Prix nog even los van de investering. Wat één heel groot bedrag is. En dan moet je nog uh, drie, vier, je vijf keer een groot bedrag reserveren voor het organiseren <coughs> organiseren organiseren ja, raakt de kluts kwijt. Maar uh, dus, dus dat, dat geld moet je gewoon hebben. Uh, en en uh, waarschijnlijk ga je dat terugverdienen. Maar, maar uh, de ja, uitgaven uh, weet je zeker. En de inkomsten moet je altijd nog ja, maar afwachten. Precies. En, en het heeft natuurlijk, behalve dan dat het hier is, natuurlijk heel veel andere consequenties. Je hebt heel veel ruimte nodig om mensen te plaatsen in, uh, die, die uh, komen. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk wel Amsterdam. Ja. Je hebt al veel in de buurt. Maar... We hebben een trein verbied. Nou, dat, ja, dat, uh, dat is op zich helemaal niet zo'n punt hoor. Want, want uh, wat mensen vaak over het hoofd zien. Is dat als het hier 32 graden is, dan komt er gewoon een paar honderdduizend mannen ja, zand precies. voor. Dus daar zijn ze echt wel voor ingericht. En, en waarvoor komen die mensen hier naartoe? En waarvoor gaan ze in de file ja. staan? Omdat ze nemen de gewoon, moeite. Nou, gewoon omdat het hier leuker is dan ja. waar ze ook waren. Weet je, dus ze komen hier naartoe omdat het leuk is. Dus als er een Grand Prix is en ja, nou, als er honderdduizend ze man zit, dan is dat echt veel hoor. Ja. Want, want uh, die, die zitten er niet bij alle Grand Prix. Dus, dus uh, ik denk als iemand het voor elkaar kan krijgen, is dat Bernhard, die nu uh, het circuit runs. Ja. En uh, ja, uh, twee jaar geleden zei ik: van nou is het kansloos. Nu denk ik dat dat best wel mogelijk is. Nou, bij, met deze jo? laatste woorden ja, sluiten we af. Bedankt. Dankjewel voor je komst. Ik hoop en, je vaker te zien. Ja, graag Tot gedaan. gauw. Okay. Bye. Ik zie wat hier weer een turp. Ja. Even oh. klein...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 Fijn, we omdat we nog altijd van je houden. Oh, wij waren alles voor elkaar. Het leven wat zo blij voor jou en mij. Wij waren altijd bij elkaar. Helaas, die mooie tijd is nu vol.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 Jou. Voel me zo eenzaam, zo verlaten, hier zonder jou. Er is geen ogenblik dat ja. ik niet. Bij ons zit uh, Roy Dongen. Ik moet dat even corrigeren. Sorry, uh, Roy, uh, dat ik donders zei. Maar dat is. Nou ja. Dat krijg je dan. Dat is die man van die kostuums. Ja, dit is die glifkoning, zeg maar. Dus uh, nee, in, in tegendeel. Dat, uh, dat, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Uh, we, we gaan het hebben over de uh, Pride at the Beach uh, van 2018. Uh, ik, we, eigenlijk is het nog niet zo heel lang geleden dat je hier zat uh, voor de Pride uh, van dit jaar. Wat overigens een geweldig succes is geweest, wat was het een feest in het dorp ik, ik ben zelf wezen kijken ik heb de trein zien komen ik heb de, de stoet vanaf het station zien weggaan ik heb mensen gezien met, met hun kinderen die met het hele gezin meeliepen met de optocht en ik dacht wow wat is dit goed, ja. wat is het fantastisch dat wij dit in dit dorp gewoon doen ja tuurlijk voor elk feestje moet je naar zand voeren. Nou ja, bu nee, maar buiten dat. Ik bedoel, het is wel een statement wat je maakt. Het is gewoon het statement ja, maar... jongens. Dat we, wat, dat we gewoon gelijk zijn. En dat er geen stempels gelegd worden. Maar dat gewoon iedereen mag zijn wie die is. Ja. En dat is daarmee behoorlijk uh, neergezet. Ik denk dat je van deze Pride kon echt zeggen. Dat het uh, duidelijk een Pride was van iedereen mag van iedereen houden. Iedereen kon erbij zijn. Ja. Het was heel leuk om te zien dat ouders hun kinderen met een, uh, de miste ladder. Finland op de fouten liet gaan en ja. ander met een drag queen. Ik denk dat als, als kinderen straks in Zandvoort eens een keer uit de kast zouden willen komen, dat het veel makkelijker is als je dit soort dingen hebt meegemaakt en als ja. je een hele familie gaan. dat je kan zien, dat het, kan het gewoon kan. Ik denk van hé, hey, dat moet Dat kan gewoon. Ja, ja. precies. En daar, maar er zijn natuurlijk ook nog wel wat dingen te verbeteren en niet iedereen uh, doet mee en denkt zo erover. Dus uh, de Pride was heel erg leuk. Het was een kick-off. We hebben het nu een paar maanden tijd uh, zo opgezet. We zijn nu al begonnen met uh, Pride 2018. Vertel. Nee, Wanneer en hoe? Het is altijd uh, het laatste... en eerste weekend van augustus. Dus de laatste overgang van uh, juli naar augustus. Ja. Dus dan is de Pride weer hier. Het begint weer zoals altijd in Amsterdam. Het blijven onderdeel van de Pride in Amsterdam. Daar begint het op zaterdag en zondag. Maandag, dinsdag, woensdag weer hier. En dan gaat het weer verder terug naar uh, Amsterdam. Het programma blijft in, in een hoofdlijn... hetzelfde. Natuurlijk een tocht door het dorp... met uh, een feest op het uh, plein... en een aantal feesten op het strand. Maar we willen er wel een aantal meer... inhoudelijke activiteiten in doen. Ja. Het museum was deze keer een beetje ondergesneld. Daar komt heel veel meer vooraf aan de Pride uh, al bij. We willen ook meer over informatievoorziening uh, uh, gaan doen. Uh, we willen ook wat andere activiteiten doen. Niet alleen maar dansfeesten. We zijn heel druk. Ik ben ook ambassadeur van Rolse 50+. Plus. Dus om te kijken of we Rolse 50+, plus hun, hun grote evenement... wat nu altijd in Amsterdam is... in samenwerking met de Pride naar Zandvoort te halen. Waardoor je wat andere activiteiten er ook bij krijgt. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Het is niet alleen maar uh, bedoeld als uh, dance, dance, dance. Nee. nee, de boodschap moet ook wel heel duidelijk zijn. Uh, ja. En, ja, en de diversiteit. De bedoeling dat, en het is ook de bedoeling dat het hele dorp ervan meegeniet. Dus, uh, Vorig dus jaar was er een, uh, een expositie van René Zuiderveld in het uh, museum. Dat ja. was eigenlijk maar heel kort. Hè. Dat was een beetje een kort uh, verhaal. Dat zou wat mij betreft wel een beetje uitgebreider mogen. Want dat is wel heel erg mooi wat hij maakt. Hè? Ja, nou ja je, je kent Hilly. Ja. Jans is natuurlijk heel, al helemaal druk met, uh, met dit gebeuren. Dus uh, als iemand er al aan het voorbereiden is, is zij dat wel. Dus dus dat. Ik denk dat we daar gewoon echt twee maanden expositie zullen krijgen van onder andere René weer, maar dan een grotere Expositie, die vorige keer ook al foto's in Zandvoort gemaakt heeft. Maar ja. dan uh, daar nog veel meer foto's aan gaat toevoegen. Uh, maar ook van andere uh, uh, kunstenaars uh, die, die iets met het thema hebben. Dus daar komt een heleboel aan vast. Zijn er in Zandvoort ook kunstenaars nog meer waarvan je zegt van nou die, die zouden wel eens daarin mee kunnen gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alle kunstenaars in Zandvoort ken. Maar uh, ja, Marlene, die uh, natuurlijk is ook een oh ja, kunstenaar, uiteraard. een beeldhouder. Mijn eigen moeder is een, uh, een, een schilder. Uh, die zou het ook leuk vinden misschien om, uh, om te exposeren. Dus ja, er zijn genoeg mensen die dat uh, zouden willen doen. En laten we ook vooral mensen van buiten uh, uh, laten meedoen in zoiets. Want dan trek je weer mensen die hier naartoe die je anders niet krijgen. Van daaruit. Ja, ja, dus als je een kunstenaar hebt die ergens anders vandaan komt, trek je weer mensen hier naartoe. Ik, ik ook, krijg je ook de medewerking van de gemeentebussen. Ja, ik college. denk dat we uh, heel erg blij mogen zijn met de samenwerking van de afgelopen keer. In no time is het gelukt om het regenboogzebrapad uh, in Zandvoort uh, te krijgen, te realiseren en te openen. Uh, in no time zijn alle vergunningen toen afgegeven. Uh, en de gemeente doet het vanaf nu ook al helemaal actief mee. Dus vandaar, mensen vanuit de gemeente zijn al meegeweest om te handelen met uh, Pride in, uh, in Amsterdam. Je hebt straks wel een nieuw college, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, ik, uh, ik, ik weet niet wie er straks komt te zitten. Maar ik ga ervan uit dat uh, het beleid uh, op dit gebied in ieder geval zal zo doorgaan zoals het nu is. Uh. En wat dan ook leuk is misschien een keer om te vertellen, is dat er dan een paar andere dingen voortvloeien uit, uit de Pride. Die nu uh, gestalte gaan krijgen. We gaan nu eens in de maand een uh, uh, Anders bij Anders uh, organiseren. Dat is een, uh, een avond dat anders gesloten is. En dat je daar dus dan gewoon als LGBT-leden. Dan moet je een soort lid. Je kunt je aanmelden op de Facebookpagina. Uh, word je dan eens in de maand hebben we daar dan een avond. Kun je wat drinken, kun je een dansje doen en dat soort toestanden. Uh, en bij Hotel XL gaan we... Rosé aan Zee, dus een, een, een borrel uh, organiseren, eens in de maand. En dat zijn ook initiatieven die uit mensen nou, komen. En prima, dat Helemaal je, goed. Dat je toch verschillende activiteiten hebt... en die dan gewoon eens in de maand gaan plaatsvinden. Dat je ook wat meer van die zichtbaarheid uh, kan organiseren. Je hoeft niet per se een hele aparte cake te hebben... maar het is wel leuk als je dus dit soort activiteiten kan, uh, kan organiseren. Waar mensen nou, zeker op een nemen. plaats waar, waar ook uh, zeg maar andere dingen georganiseerd worden. Zodat ja. het niet een apart verhaal is, maar het hoort er gewoon bij. Want dat ja. is natuurlijk belangrijk. Ja, en maar soms hebben ook mensen nog wel even de behoefte om onder elkaar te zijn. Want je wil soms ook dingen delen die je met juist mensen kan delen die dezelfde voorkeur hebben als jij. Want het is wat lastig om het uit te leggen soms, of uit te leggen, maar om daar gewoon over te praten. Met iemand die zegt, nou ja, ik heb geen, geen flauw idee waar het over gaat. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon een, een punt. Nou. Hoe groot is je team nu die dit allemaal voorbereidt? Want dit, dit kan je onmogelijk in je eentje doen. Oh, absoluut. Uh, ik ben maar onderdeel van... Uh, Hoe groot het, is je het team? Het vaste team wat uh, de Pride organiseert, dat zijn uh, zes mensen. Dat is nog maar weinig. Ja, maar dat is het mooie van het prijsconcept. Je bent met een kleine groep mensen. En deelactiviteiten worden gedaan door mensen die dat willen oppakken. Uh, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Mango's. Nou dan, ja, wij zorgen voor contacten. Dat er allerlei DJ's uit de, uit de LGBT scene uh, daar kunnen komen draaien. Maar zij organiseren zelf dat feest. Uh, wij zijn verantwoordelijk voor de, de grote hoofdlijn. De marketing eromheen. De Facebookpagina. Uh, de parade en de opening. En verder organiseren andere mensen. En dat is het mooie van die betrokkenheid in dit dorp. Die organiseren andere dingen. We gaan een uh, pitje doen op het ondernemerschala, Die werken ook al mee. Ook oh, prima. Fantastisch ja, dat jullie komen. Ik ben uitgenodigd. Ik zag net de uitnodiging in mijn, uh, op mijn telefoon in de e-mail. Uh, die zijn ook betrokken om, om hier iets te organiseren. De gemeente is actief. Er zijn heel die met het uh, museum. Die gewoon uit zichzelf die hele expositie. Daar hoeven wij niks aan te doen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Ja. Nee, Wat dat betreft <tie> de afgelopen keer was het uh, de middenstand uh, die er boven ons sprong. Ja. Ja, het is de armen. Handen ineens slaan en met elkaar daar wat van maken. En ik denk dat na de eerste Pride, we hebben het waren toen ook wel wat mensen wat afwachtend. Maar dat nu mensen denken van nou, dat gaan we wat beter voorbereiden. Nou, ik denk dat het, het was nu een beetje een verrassingseffect. Ja. Hè? Niemand wist wat ze konden gaan verwachten. Ik denk uh, dat je heel tevreden mag zijn met hoe dat uiteindelijk heeft uitgepakt. Qua, ja. hè, het weer heeft ook meegeholpen. Want dat is natuurlijk ook altijd wel heel belangrijk hè, dat het een beetje fatsoenlijk uh, weer is. Nou, dat was het inderdaad. Uh, nu. Ja. Want anders dan zijn al die mooi uitgedoste mensen. Als het regent is het uh, wat minder uh, prettig. Um. Hoe hebben, jullie, hebben jullie een tweede scenario als het weer niet meewerkt? Nee, en ik denk ook niet dat het nodig is. Want als je kijkt naar de... Ik zit al heel, heel lang in de Pride in Amsterdam met de botenparade. En ik moet zeggen dat ongeveer op zeven van de tien Prides het geregend heeft. Of tussentijds geregend heeft. En op iedere boot hebben we altijd plastic Paraplus en van die overjassen dat je je aan kan doen... Doordat je een bepaald, een bepaald publiek trekt, komen mensen gewoon. Ja. Als je het carnaval in Rotterdam organiseert en het is slecht weer, het Caribisch carnaval, De dan coach, gaan mensen of... hebben van tevoren gezegd, we gaan daar naartoe, we gaan het regelen. Uh, en dat gaat zeker weer gebeuren. Dat is doordat je een vast publiek trekt. Als je dan algemene activiteit hebt, van nou, we gaan lekker voetballen op het strand, dan zeggen mensen, nou het regent, dat doe ik niet. Ja. Maar als het zo'n activiteit is, dan komen mensen wel. Nou, dat is mooi. We weten het. We weten het weer. Wil ja. je nog iets kwijt? Waarvan je zegt, van nou, dat wil ik nog graag even zeggen. Ja, ik zou het leuk vinden voor de mensen om te weten dat als mensen zeggen, van nou, ik wil toch in een bepaalde vorm van discretie, is er een besloten Facebookpagina. Dus het is niet een Facebookpagina waar iedereen op kan posten en iedereen op. Dan kan moet kijken. je je aanmelden dan en dan, je dan wordt er gekeken, gekeken wie je bent. Woon je in Zandvoort en pas je bij de doelgroep. Ja. En dat is dan LGBT LGBTAZ. Uh, en daar kan iedereen zijn opgeven. Die, het heeft dus niet met mij met Wright of the te maken, maar gewoon die al die activiteiten die je gaan plaatsen, zoals wat je dus noemde bij anders hebben. die avond ja. en bij XL in het hotel uh, die avond. Ja, maar ook als je een hulpvraag hebt, van ik weet niet, ik zit ergens mee, ik kan er niet bij uitkomen. LGBT aan -zee. aan zee ja, nou bij deze, we gaan naar het nieuws toe Bedankt en uh, we je hebben je nog eerst muziekje. Dank je wel, Roy Dongen. Ja, volgende keer heb ik toch worstenbroodjes mee. <laughs> Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. Ww. Zifm zandvoord.nl Swans to be beautiful she goes. Notice she knows no limits. She craeks attention she praises an image she prays to be sculpt by the sculptor. Oh, she don't see